Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant zijn vijf mannen opgepakt voor mensenhandel. Ze zouden minstens dertien vrouwen uit Zuid-Amerikaanse landen als Venezuela en Colombia naar Nederland hebben gehaald om hier in de prostitutie te werken. Volgens het openbaar ministerie regelden de mannen de vliegtickets, het vervoer naar klanten, online seksadvertenties en de betaling. Ook een Belgische vrouw zou slachtoffer zijn. Zij deed een jaar geleden aangifte bij de politie. Ze zou zijn mishandeld door een man, omdat ze haar verdiende geld niet aan hem wilde afstaan. Morgen staan vier van de vijf verdachten voor de rechter. Twee schoonmakers zijn dinsdagochtend onwel geworden nadat ze een trein van de NS hadden schoongemaakt. Een van de medewerkers overleed gisteren, de andere ligt nog in het ziekenhuis. Waarom ze onwel werden is niet duidelijk. De politie en de NS doen onderzoek naar het incident. Een hat-trick voor Biniam Girmay in de Tour de France. Hij won vanmiddag de twaalfde etappe. Girmay, die moet nog langs Motsato zien te komen. Kan Van Aert aan, aan de buitenkant er nog langs? Kan Van Aert aan de buitenkant er nog langs? Het is Girmay, het is Girmay, zijn derde overwinning. Van Aert werd uiteindelijk tweede en Demaré kwam als derde over de streep. De finale werd ook opgeschikt door een valpartij. Daar viel onder andere Primos Roglic, die daardoor 2,5 minuut verloor. Groenewegen was de snelste Nederlander en eindigde op plek 11. Sommigen zitten al te bakken in de zon, en voor anderen is het aftellen naar een kampeertrip naar bijvoorbeeld Frankrijk of een stedentripje. Bij autogarages is het op dit moment hollen en rennen. Veel mensen willen hun auto vakantie klaar hebben. En dus staat het telefoon bij deze garagehouder in Veendam roodgloeiend. Kan je je auto naar HPK worden? Kan je auto naar een budget krijgen En al dat soort dingen. Kan je auto nog vakantiecontrole kring voor de vakantie. Ja, wanneer is uw vakantie? Dan is onze vakantie met anderhalf weken. Dan ben je niet dicht. ja, Veel mensen willen op het laatste moment nog langskomen... terwijl deze garagehouder over een paar weken ook zelf met vakantie wil. Het weer, geen wolkje aan de lucht voorlopig. Vannacht wel, morgen leidt dat tot een paar pittige buien... zeker in Limburg en Noord-Brabant. Het is dan 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate.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 Klinkt dus er zo'n beschaafd jazzapplausje applausje door deze hele studio. Hè. Ja, dat vind ik altijd wel leuk hierin. Uh, dat waren ze voorlopig even. Uh, we geven ze even rust, want uh, we gaan zo dadelijk uh, praten... met Lindy Janssen van Chasing Mavericks uit Utrecht. Maar eerst gaan we het uh, nummer horen wat een van... Op een, uh, een van de nummers wat op de EP staat. En dat nummer dat heet Name the Prize... Live-uitzending hadden we net uh, bij Edison Rood, The Freak Show. Maar uh, dit uh, lijkt er wel ergens uh, een beetje op. Uh, the Chasing Mavericks en Name the Price. Het uh, komt van de EP ICU Dancing. En niets is zonder een reden, want we hebben een van de leden van Chasing Mavericks. En dat is Lindy Jansen, die speelt volgens mij de bas. Zeg ik dat goed, Lindy? Lindy ik de het gitaar. Oh, heb ik het toch even mis? Ja. En ja. uh, voor de mensen die denken: Lindy Jansen, die hadden we toch al eens een keer eerder in de uitzending bij Alternative FM. Dat klopt. Maar dat was toen uh, in een andere goedanigheid. Volgens mij was dat Ice of Ruby. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. ja. Dat is ook alweer een tijdje heel terug. Wat ja, dat ja. is al een tijdje terug. Maar uh, als we het uh, toch heel even hebben over de Ice of Ruby en Chasing Mavericks. Wat is het verschil dan tussen, tussen die twee uh, bands?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 Nou ja, we komen inderdaad in Utrecht, daar uh, repeteren we. En uh, nou ja, wel in uh, die base bijvoorbeeld, on uh, ja, the ground podium uh, opgetreden. Ja. En onze zanger die woont uh, sinds een tijdje in Breda. Dus daar uh, ja, we hebben we ook nog laatst gespeeld bijvoorbeeld. Ja, ja dan, dan denk ik aan bijvoorbeeld de Mets, denk ik. Ja, het was een ander optreden, maar. Uh, Breda is wel een muziekstad, denk ik, toch, of niet? Ja, ja. ja.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 En ja, ik ben er nog niet geweest. Want wij repeteerden dat vroeger wel. Maar ja. nu hebben we echt een eigen, eigen ruimte waar we onze spullen kunnen laten staan. Mm -hmm. um, dus ik moet er nog naartoe. Dat is nog een, uh, een zomerplan van mij om dat flink uh, te inspecteren. Het is een soort uh, bucketlistje, maar dan uh, ja. in de omgeving van u. Ja. Ja. Um, even over de EP. We hebben er al iets over geschreven bij ons op de website. Altfm.nl mm -hmm. Want ja...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 Ja, dat haal ik dan ook nog wel een beetje ja. eruit. Dus, dus dat een beetje post-punk-achtige uh, elementen zaten er wel in. Maar het lijkt net alsof jullie dat in één grote ketel uh, stoppen... zoals uh, Asterix en Obelix uit, dat, uh, uit het dorpje aan, uh, aan het water. En dan komt er iets uit uh, rollen. En dat is, dat is dan dat zo'n beetje. Dat, ja. dat is een beetje de metafoor die ik uh, erbij plaats. Ah, oh, mooi, ja. ja. Um, maar Chasing Mavericks, uh, hoe staat het met optredens?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 ja weet je wel dat soort uh, de studios of uh, die B zeggen ze wel uh, daar lopen wel aardig wat muzikanten rond ja ja en, maar ja. het en het is ook zo dat dat je dat dat jullie uh, elkaar helpen um, ja ja, ja?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 And we are walking, walking down these forest lanes Again for a certainty that can be displaced I slint Lost in a slint I thought you should know so we tried to continue on our route Just to stick to what known. I known A slint you told your stories a long time ago These forest lanes, received us, tell us everything And then take a long turn, leaving something to overthink. And gold, I show the tree is something we can climb in, it's also something from which we could fall. So, Slint, a spider that we know, with a spider will make us faint now. And Slint, I've lost, I've lost a spider now. And Slint, Slint, I taught, I taught, but you should know. Slint, slint, slint, I lost, I lost a spider now I slint, I talk, I really talk, but you should know And I want to keep this way. A slint, you taught me that it's everything I wanted, but I just walked away. I make it for sure, for sure, for something that I needed to keep. So when this forest lane disappears now, I don't know where to go. A slint, I've lost, I've lost a spider now. I slid, I thought, I thought, did you know? I slid, I slid, I slid, I lost, I lost a spider now. I slid, I thought, I really thought, did you should know?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 En uh, zo zit dit erop. En dan mogen ze ook meteen deze kant op uh, komen. Want zoveel tijd hebben we niet meer. Dus uh, in ieder geval komen Paul en Kim en Thierry deze kant op. Om in ieder geval nog even de afsluitende babbel uh, te voeren. Want ja, uh, het, het zijn de avond een beetje van uh, de lange nummers. En uh, dit uh, was er volgens mij ook wel eentje. Want uh, hoe lang uh, duurde dit? Uh, hoe is de devil? 25 minuten. vijf en half? half. of zo. kleine vijf. Kleine vijf? Ja, ja. Uh, het is wel uh, voor, uh, voor lering en vermaak, uh, denk ik, uh, zo'n beetje. Voor de echte rockliefhebber, uh, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Even ja. waander ik me ook een beetje uh, misschien in die prinsgrachten uh, van... Nou, zou je ook maar voor uh, door ah, kunnen gaan, ja. denk ik. Ja. Ben je er wel eens geweest uh, in die, uh, in die nee, club? ik ben er nog nooit geweest. Hoop verhalen gehoord, maar nog nooit geweest. Oké, okay. uh, ja, is, dat, is dat ook iets voor jullie misschien? Een, ik ben er heel geleden geweest, maar ja? ik uh, vond het wel heel tof daar. Ja? ja. Voelt je je meteen uh, ook helemaal thuis? Uh? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. <laughs>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 En ook de muziek te de laten muziek spreken. Die de muziek te ja, de muziek laten spreken, ja. zeker. Ja. Ja. Dus dat uh, is Wordt. eigenlijk van uh, primair belang. We maken de muziek die wij tof vinden om te maken. Ja. En, en, als, anderen dat, te ja. en ja. als anderen dat tof vinden, is ja. dat mooi meegenomen. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, ja. <laughs> uh, en, en dat is ook de ja. reden waarom jullie het ook zo lang uh, volhouden. Zeven jaar inmiddels nu al. We zijn ook gewoon goede vrienden van elkaar geworden. Dus dat maakt het ook makkelijker om zo lang bij elkaar te blijven.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 En we sluiten af met het uh, hele mooie nummer. Dat nummer dat heet Little Wins. Spreek je volgende week weer. Dag. Het is so hard, I feel bad for the clouds. want to keep my spirits up, so I keep my curtains down. I can lose hope, worrying about About it, but I even made my bed this time